1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Grieks kabinet. Vanmiddag in spoedzitting bijeen. Ook in G20 in kam voor een groot deel in het teken van Griekenland. En gestolen schilderijen van Van Ruisdaal en Hals weer terecht. In het westen valt er wat motregen. Verder is het droog vandaag. Het is 14 tot 18 graden. Morgen is het bewolkt. Af en toe een beetje regen. In de middag opklaringen en het is net iets minder zacht. In het weekend wolkenvelden en ook zon. En vooral zaterdag kans op wat regen. In Griekenland komt het kabinet in spoedzitting bijeen. Steeds meer politici trekken het leiderschap van Papandreou in twijfel. Dat is de stand van zaken van dit moment. Connie Kees, die, die, die zitting zou een uur geleden beginnen... maar ze zijn, ze zijn er nog steeds niet. Wat is er aan de hand? Nou, achter de schermen is er druk overleg tussen de ministers. Vooral van de socialistische partij. Uh, maar ook van parlementsleden van, van alle politieke partijen. Uh, die ministerraad is nog, dus nog steeds niet uh, begonnen. Uh, het is duidelijk dat heel veel ministers en parlementsleden van de regeringspartij... hun twijfels hebben over het leiderschap van, de, uh, het leiderschap van Papandreou. Uh, maar de vraag is nu... Uh, hoe ze dat aan moeten pakken. Daar is nog onduidelijkheid over. Er wordt openlijk getwijfeld aan zijn leiderschap. Ook in het parlement brokkelt die steun verder af. Hè? Ja, precies. En uh, er komen voortdurend verklaringen van parlementsleden... die uh, het parlement binnengaan en uh, ja, tegen de pers zeggen... we willen dat referendum niet. En uh, eigenlijk uh, vinden we dat uh, Papandreou uh, af moet treden. Uh, ja, het, het lijkt wel enigszins duidelijk... dat uh, een meerderheid uh, van de fractie Papandreou niet meer steunt. Maar dat kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen... voordat ze gestemd hebben. Uh, maar in ieder geval, het wachten is nu in ieder geval op die ministerraad. Want daar uh, hangt het dus van af... van wat Papandreou gaat zeggen... en wat de ministers... Uh, daar tegenover stellen. Wordt dit van, hoe cruciaal wordt het vandaag eigenlijk? Ik denk dat het heel cruciaal wordt. Uh, het, het hangt er vanaf wat er in de ministerraad gebeurt. Uh, Papandreou kan zeggen, uh, ik ga aftreden. De ministers kunnen hem vragen om uh, af te treden. Er zijn nu ook uh, suggesties, en die komen ook van andere uh, politieke partijen... niet alleen van de PASOK, de Socialistische Partij... om een regering van nationale eenheid te vormen. Hè, om uh, in ieder geval uh, te blijven onderhandelen met de Europese Unie... over uh, dat nieuwe steunpakket en over de zesde tranche... Die, er dreigt niet aan te komen. En dan pas verkiezingen uitschrijven. Maar het kan ook zijn dat we meteen naar vervroegde verkiezingen gaan. Dus alle scenario's scenario zijn nog open. Snappen de Grieken het zelf nog een beetje? Nee, die zijn natuurlijk ook in verwarring. En ja, ik denk dat die ook met spanning afwachten wat er nu gaat gebeuren. Connie vanuit Griekenland, dank je wel voor jouw berichtgeving. Dan naar kan bij de G20. Daar zijn ze er ook van doordrongen dat het toch wel heel erg spannend nu is in Griekenland. Correspondent Ron Linker in Kan, Hebben ze het nog ook over andere dingen of gaat het echt alleen maar over Griekenland? Ja, vanochtend is het alleen maar over Griekenland gegaan. Ik bedoel, we zijn er niet bij, want al die bijeenkomsten spelen zich af achter de gesloten deuren. Maar ga er maar vanuit deze ochtend bijvoorbeeld in een sessie... met de vier landen binnen de G20 die de euro hebben. Frankrijk, Duitsland, Italië en Span Spanje. Daar ging het ongetwijfeld over het Griekse referendum... en over de positie van Papandreou. Iedereen wacht gespannen af op wat er in Athene gaat gebeuren. En dat kon ook nog wel, want pas middags zou de G20 formeel van start gaan. Ik weet niet of je op de achtergrond de fanfares kunt horen... maar uh, die staat op het punt van beginnen. Uh, en het is afwachten... Bijvoorbeeld op hele simpele dingen, al een anderhalf uur geleden zou er een persconferentie zijn van de voorzitters van Rompuy, van de Europese Raad en Barroso van de Europese Commissie. Die is nog steeds niet begonnen en iedereen vraagt zich hieraf waarom eigenlijk nog niet. Misschien heeft het iets te maken met dat ze nog steeds aan het praten zijn over de Griekse ontwikkelingen. Ja, als dat nou klapt, hè? als Papandreou vandaag of morgen moet aftreden, kan die top dan nog wel gewoon doorgaan of wordt het dan een hele andere wedstrijd? De G20 gaat dan gewoon van start uh, in een druilerig kan. Uh, we zien president Sarkozy die verwelkomt de laatste regeringsleiders en dan vanmiddag wordt er overlegd. En formeel gaat het dan ook over hele brede thema's. Bijvoorbeeld de mondiale economische situatie, uh, hervormingen van het monetaire systeem. Stuk voor stuks belangrijke thema's. Maar in de marge van al die bijeenkomsten is er maar één gespreksonderwerp natuurlijk. En dat is de positie van de regering Papandreou. Ron Linker bij de G20 in Kam. De rente op Italiaanse staatsobligaties is vandaag opnieuw opgelopen. De markt reageert op de politieke crisis in Griekenland... en op het feit dat het Italiaanse kabinet er maar langzaam in slaagt... om de economie uit het slop te trekken. En het niveau van die rente is vlakbij het recordtarief van 6,4 procent... dat begin augustus werd bereikt. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Dat nieuws uit eigen land: De twee Hollandse meesterwerken die in mei werden gestolen... uit een museum in Leerdam. Die werken zijn terecht. De schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruisdaal... werden nachts gestolen uit het museum Het Hofje van Mevrouw van Aarden. De lijst van een van die werken werd kort daarna al teruggevonden... in een heg in de buurt van het museum. De politie wil weinig kwijt over de manier waarop die schilderijen zijn teruggevonden. Er zijn vier mannen gearresteerd. Ze zijn in de leeftijd van 48 tot 62. En ze komen uit de omgeving van Amsterdam. Ze worden verdacht van heling, witwassen en betrokkenheid bij die diefstal in Leerdam. Drie van die mannen zitten nog vast. Eentje is op de vlucht nadat hij voorlopig was vrijgelaten. Op zoek naar het stenen tijdperk bij de aanleg van Nieuwland... in de haven op de Maasvlakte. Daar doen archeologen uniek onderzoek op 20 meter diepte. Verslaggever willem, Hendrik willem -Hofs, die zit erbij. Die krijgt uitleg van Björn Smit van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Op dit moment wordt daar uh, middels een, uh, een, een grote graafmachine... op grofweg uh, 18 meter onder het huidige waterniveau... Wordt daar een, een, een bodemlaag ontgraven waar archeologische vondsten zich in bevinden? De gele kraan laat de grijpbak nu meters diep zakken. Komt vervolgens heel langzaam naar boven. Dan keurt iemand het monster. Dus wat er in de bak zit. En uiteindelijk komt die dan in een grote container. Waar die uiteindelijk weer in zakken wordt gedaan. Lang en tijdrovend proces. Er was destijds sprake van een rivierdelta met daarin stroompjes, maar ook hogere delen in datzelfde landschap. En op, op die hoge delen, dat was de favoriete vestigingsplaats van verzamelaars. En een van die hoge plekken hebben wij kunnen lokaliseren... door uitgebreid vooronderzoek. Want dit is vrij uniek onderzoek, toch? Ja, nee, dit is op deze wijze sowieso in Nederland nog nooit uh, toegepast. En zelfs, uh, denk ik, uh, wereldwijd is dit uh, zeer uniek. Dit is dan uh, de residu van één uh, big bag... Grond uit één zo'n big bag gaat in een soort van centrifuge. De druk opvoeren voor het zand en dan ga ik de sproeiers aanzetten. Alles gaat door een kleine zeef waarin de deeltjes achterblijven die dan later op een grote sorteertafel worden onderzocht. Hier zie je dus nu op zijn hand ligt dus een, een flintetje vuursteen, een afslagje, dus dat is destijds van een stuk vuursteen afgeslagen in de bewerking van vuursteen. Een heel klein vuursteentje komt nu uit dit monster. Het zijn maar hele kleine puzzelstukjes van die hele grote puzzel die u eigenlijk zoekt, hè? Ja, nee, dat klopt. Het zijn inderdaad hele kleine stukjes. Maar hoe meer van die stukjes we gaan vinden, hoe makkelijker het wordt om uiteindelijk die puzzel te maken. En er zullen altijd een paar gaatjes in blijven. Maar het lijkt erop dat we hier voldoende puzzelstukjes hebben om straks echt het verhaal van uh, ja, zeg maar de Yangtzeehaven... Uh, 7000 jaar voor Christus te kunnen vertellen. Dus uh, ja, dat is echt fantastisch. Het PvdA, Tweede Kamerlid Hans Pekman wil partijvoorzitter worden. Hij is de eerste PvdA die zich kandidaat stelt. Die functie komt vrij omdat de huidige voorzitter Lilian Ploemen opstapt in januari. Toen Ploemen vorige maand haar vertrek bekend maakte, leverde ze scherpe kritiek op partijleider Cohen. In een interview noemde ze hem niet zichtbaar genoeg. En Hans Pekman houdt zich in de Tweede Kamer bezig met asiel- en integratiebeleid. Hij vindt dat de PvdA weer de partij moet worden waarvoor ze is opgericht. Het helpen van de zwakkeren in de samenleving. En als er naast Pekman nog meer kandidaten komen, houdt de PvdA een ledenraadpleging. Cubanen mogen vanaf volgende week huizen kopen en verkopen. President Raul Castro hoopt daarmee de Cubaanse economie een oppepper te geven. Sinds de communistische revolutie in 1959 was handel in onroerend goed op Cuba vrijwel onmogelijk. Wie een huis wilde kopen of verkopen moest dat doen via een ingewikkeld ruilhandelssysteem. Of op de zwarte markt. De nieuwe wet die geldt alleen voor mensen die permanent op Cuba wonen. Buitenlanders kunnen dus geen huis op het eiland kopen. Sinds Raúl Castro vijf jaar geleden de macht overnam van zijn broer Fidel, heeft hij al meer hervormingen doorgevoerd. Zo kunnen Cubanen nu makkelijker een eigen bedrijf beginnen en naar het buitenland reizen. De arbeidsinspectie in Nederland is een onderzoek begonnen... naar een bedrijf dat illegaal mannelijke prostituees inzet. Er werken elf zogeheten she-mails voor dat bedrijf. Dat zijn mannen met vrouwelijke geslachtskenmerken. En die komen allemaal uit Latijns-Amerikaanse landen. Dat bordel is gevestigd in de buurt van Amsterdam. En ze hebben geen vergunning. De twee eigenaren zijn een Fransman en een Roemeen. De arbeidsinspectie over het onderzoek. De arbeidsinspectie die richt zich met name op de werkgever... die deze mensen illegaal te werk heeft gesteld... Maar ook de sociale inlichting en opsporingsdienst is erbij betrokken... om te kijken of er sprake is van mensen, smokkel... en het huisvesten van illegale, wat ook een strafbaar feit is. En bij het onderzoek wordt ook samengewerkt met de politie... en de betrokken gemeenten. De Nederlandse korfbalploeg gaat goed... heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van het WK. In het Chinese Xiaoqing werd Taiwan in de halve eindstrijd verslagen... met 27-17. Volgens de bondscoach, Jan Schauke van der Bos was de overwinning minder eenvoudig dan de cijfers doen vermoeden. Ja, dat was een, uh, het was niet van het gemak, moet ik zeggen. En uiteindelijk lijkt het heel makkelijk, 27-17. Maar het was een behoorlijke struggle. En ik denk dat wij heel goed uh, in onze taken... In het plan wat we met elkaar hadden gemaakt, dat hebben we, dat hebben we heel goed uitgevoerd. Nederland is door naar de finale. De tegenstander van Oranje komt uit de andere halve finale. En die gaat tussen België en Catalonië. En die wedstrijd wordt later vandaag gespeeld. Het is 13 over 1. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het Griekse kabinet komt vanmiddag in spoedzitting bijeen. Nu er steeds meer weerstand komt tegen het referendumvoorstel van premier Papandreou. De twee Hollandse meesters van Van Ruisdaal en Hals... die in mei werden gestolen uit een museum in Leerdam... die schilderijen zijn terecht. En het PvdA-Tweede Kamerlid Hans Pekman wil partijvoorzitter worden. Hij is de eerste PvdA die zich kandidaat stelt. U hoort het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met Lunch.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 Goedemiddag allemaal, ze bestaan hoor, gezondheidsmakelaars. Zometeen een reportage over ze. We gaan daarvoor naar de wijk Feyenoord in Rotterdam. Vanavond is de première van de eerste solovoorstelling van Arjan Edeveen. Tijdens de try-out blijkt dat hij door zijn dyslexie nogal eens dingen door elkaar haalt. Ik draai vaak dingen op omdat ik dyslectisch ben. En het erge is dat ik het zelf niet in de gaten heb. Soms dan verwar ik joke en geurtje ook met elkaar. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele stomme fouten. Als ik dan geurtje bedoel, dan zeg ik joker of joke geurtje. Ja, na half 2 is stand.nl de positie van de Griekse premier Papandreou wankelt. Zijn partijgenoten zijn er niet blij mee... dat hij het euroakkoord nu eerst met een referendum aan de bevolking wil voorleggen. Zijn draagvlak brokkelt steeds verder af. In eigen land dus, maar in Europa zijn ze al helemaal klaar met Papandreou. Uh, daarom onze stelling, Griekenland is beter af zonder Papandreou. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101.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 Overgewicht en een gezondere levensstijl zijn thema's die op tv en ook in de hele samenleving veel aandacht krijgen. In vier steden werd een paar jaar geleden een proef gedaan met een zogeheten gezondheidsmakelaar. Dat is een persoon die burgers in contact brengt met organisaties, bedrijven en de overheid om met projecten te beginnen die bijdragen aan een betere gezondheid. In Rotterdam is zo'n gezondheidsmakelaar nu volop aan het werk... want uit onderzoek blijkt dat mensen daar in Rotterdam dus korter leven... vergeleken met andere plekken in Nederland. De gemeenteraad spreekt zich volgende maand pas uit over de functie... maar de verantwoordelijk wethouder is nu al vol vertrouwen. Maar is zo'n makelaar in achterstandswijken nou het ei van Columbus of is het een druppel op de gloeiende plaat? En daarom vraagt Lunch zich vandaag af... zorgt de gezondheidsmakelaar ervoor dat mensen langer leven? Verslaggever Maarten Bleumers ging op pad met gezondheidsmakelaar Annette Straver... in de wijk Feyenoord in Rotterdam. Dit is dus het podium. We gaan nu praten met de vrouw van t om te vragen hoe zij kijken naar gezondheid... wat zij als de belangrijkste problemen zien. Uitleg uitleggen T-schenkerij, wat is dat? Uh, dat is een groep vrouwen die op de dagen dat er markt is, uh, hapjes en drankjes schenkt voor uh, ja, mensen die uh, de markt bezoeken. Die willen ook heel graag in Afrikanenpark een uh, uh, botanische nee, er is al een botanische tuin, maar daar willen ze groenten en kruiden gaan verbouwen. Want dat kunnen ze ook weer gebruiken voor in de theeschenkerij voor de hapjes en de drankjes. Nou ja, dan weet ik dat er uh, uh, een vergroeningsopgave is van de gemeente Rotterdam, waar middelen dit jaar nog besteed moeten worden. En dan breng ik dat met elkaar in contact en dan krijgen ze geld om dat te doen. Dat, soort, dat is iets heel concreets. Waar ze zich bijvoorbeeld druk om maken, is het vele snoepgoed wat kinderen meekrijgen. Dat ouders soms gewoon het boterhammetje wat zo belangrijk is afkopen. Met hier heb je 50 cent en... Weet je, loop maar langs de winkel en koop zelf maar eigenlijk je eigen lunch. Dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we het vaak van Welkom, welkom in het en welkom bij Feyenoord Beweegt. Eén dag eerder. Maar eigenlijk ligt het initiatief bij bewoners... Toen was ik bij sportclub Feyenoord Beweegt, Ook al zo'n project dat mede door de inzet van de gezondheidsmakelaar tot stand is gekomen. De openingshandeling werd verricht door wethouder gezondheid Marco Florijn... En hij gaf daarbij nog maar eens even de cijfers weer... die zo duidelijk aangeven waarom dit soort projecten zo belangrijk zijn. Uh, je ziet uh, dat uh, in Rotterdam de gemiddelde bevolking... Uh, nou, uh, in vergelijking met andere Nederlandse uh, steden... anderhalf jaar eerder komen te overlijden. En dat in sommige wijken dat zelfs oploopt naar zeven jaar eerder. En dat is natuurlijk shocking. Zeven jaar minder dan andere plekken in Nederland. Hoe komt dat? Dat heeft ermee te maken dat ja, hier in deze wijk veel mensen geïsoleerd leven, uh, veel thuis zitten. Um, en dat eigenlijk ook overdragen op hun kinderen en de gezondheidsbeleving. Dus als je mensen vraagt van, uh, op een schaal van 0 tot en met 10: wat geef je jezelf nou aan, aan gezondheid, waarin 10 echt super fit en gezond is, dan geven ze zichzelf een 2. Hart- en vaatziekten hoog. Veel mensen uh, meer uh, dan elders die roken ook. Dus je ziet uh, dat alles er eigenlijk toe bijdraagt... dat ja, mensen hier um, in een wat geïsoleerde positie ja. ongezond leven. Wat vaak gevolgen zijn van ook gewoon een uh, geldkwestie, armoede. Het is veel minder een uh, gevolg van een geldkwestie. Uh, de reden waarom uh, veel kinderen bijvoorbeeld niet ontbijten op school... is niet dat de ouders niet een, een euro hebben voor uh, een ontbijt... maar veel meer dat uh, ze geen tijd hebben. Dus, uh, en die tijd komt erin dat ze later opstaan. Uh, uh, vaak als je werkloos bent, krijg je een hele andere levensstijl. En als je wel je pakje cheque kan kopen... en als je wel je zoetigheid kan kopen... dan kan je ook wel, uh, ook al is het natuurlijk creatief zijn... best wel gezond uh, eten nog kopen. Je uh, mag uh, je ja, handtekening zetten alsjeblieft. En aan een houten tafeltje in de gang van het sportcentrum... wat zojuist geopend is, daar zit een van de bestuursleden... Driftig formuliertjes in te vullen voor de mensen die zich nu al inschrijven. U heeft zich beide net ingeschreven? Ik uh, ben buurtmoedercoördinator. Dus ik heb een, een, uh, een moeder bij me. Ik zeg tegen haar, van, sport is zo belangrijk voor geest en voor je lichaam. Je moet echt sporten. Dus schrijf je vals in. Vol is vol. Meestal hoor je alleen... Uh, van de buitenlandse afkomst, zijn meestal ziek. Of hebben ze in zijn ze in depressie of ze hebben stress. En dat komt echt puur van te weinig bewegen. Ze bewegen echt te weinig. En daarom is dit is een hele goede initiatief. Maar dat heeft ook met prioriteit te maken. Uh -huh. Mensen hebben soms echt duizend euro in de maand. Mm -hmm. Dat is echt waar ze mee rondkomen. Ze hebben wel een auto voor de deur. Ja. Maar ze laten andere dingen. Dat betekent dat ze minder gezond eten. Want ze doen goedkope want, boodschappen. Ja. Allemaal diepvriesmateriaal uh, ma ja. en weet ik veel. Want. En ze gaan ook... Uh, Annette Straver, de, de gezondheidsmakelaar. De haar, Werkgelegenheid, de uh, de armoede. Zijn dat niet de grote problemen die aangepakt moeten worden... en, en waar eigenlijk eerst op gefocust moet worden. Ja, dat is een hele goeie, want het beste medicijn is gewoon werk. Um... En heb, je, heb jij ook daar alweer een vinger in de pap? Nou, bijvoorbeeld er is hier in Rotterdam uh, de samenwerkende ziekenhuizen... samen met uh, in, thuiszorginstellingen... Uh, die voorzien een probleem in de toekomst... namelijk dat er veel te weinig personeel in de zorg is... En die, willen dus, uh, die hebben een project gericht op uh, meer mensen uit allochtonen doelgroepen... die in de gezondheidszorg gaan werken. En dan denk ik meteen, ja, die ga ik wel uit deze wijken halen. Want de mensen die, die krijgen die opleiding gratis, die komen in de gezondheidszorg... die krijgen weer een verhaal wat olievlekwerking gaat hebben... waardoor andere mensen in de wijk ook denken van... god, de gezondheidszorg zou een goede werkgever voor me kunnen zijn. Ik ben Janneke Harting en ik ben onderzoeker bij de uh, afdeling sociale geneeskunde van de AMC... En um, vanuit die hoedanigheid heb ik een onderzoek uitgevoerd... naar de, ja, naar de gezondheidsma het fenomeen gezondheidsmakelaar, zou je kunnen zeggen. Janneke Harting stond aan de basis van de gezondheidsmakelaar. Ze is een van de bedenkers, want zij startte in 2007 het pilotproject... dat liep tot 2010. En na een pilotproject worden er natuurlijk conclusies getrokken. Was het mogelijk om het effect van de gezondheidsmakelaar te meten? Nee, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar ja, dit, dit, is, dit is natuurlijk wel iets lastigs van die gezondheidsmakelaar. Dat er ja. van alles in gang wordt gezet. Ja. Um, en dat het moeilijk te zien is wat uiteindelijk het effectieve resultaat is. Maar Dat, dat, is, ook, dat is ook heel moeilijk. Maar dat is uh, sowieso met uh, het hele veld van gezondheidsbevordering een moeilijk issue. Maar je moet ook echt lange adem hebben, wil je... Um, resultaat boeken of kunnen meten. Niet alleen maar op het tot stand brengen van initiatieven... maar ook op be bereik van be bewoners. Maar ja, daar zouden we nog wel, ik, zou ik nog wel weer eens een keer opnieuw naar willen kijken. Ja, maar dat is wel heel moeilijk onderzoek ook. Denk je dat in Rotterdam de levensverwachting van de mensen... bijvoorbeeld in Feyenoord omhoog gaat dankzij een gezondheidsmakelaar? Nou, ik mocht het hopen... Maar daar kan ik geen ja op zeggen. Dat zeg maar één, zo'n gezondheidsmakelaar in een wijk... dat ook echt tot stand kan brengen, of twee... dan wil je eigenlijk dat daar toch nog meer andere... ja, ja ernstiger investeringen, serieuzere investeringen... ook op het, uh, het achterstand zelf worden uh, genomen. Tja, moeilijk te onderzoeken dus, omdat er zoveel facetten bijdragen aan de gezondheidsbeleving van de wijkbewoners. Toch heeft wethouder Marco Florijn in Rotterdam zich wel degelijk doelen gesteld. Nou, in 2014 moet in uh, zes wijken waar gezondheidsscore heel laag is, de laagste scores, 10% uh, verbetering uh, plaats uh, hebben. In ieder geval in twee van die wijken. En, uh, de verbetering van dat cijfer van twee, ja. hè, wat mensen geven over hun gezondheidsbeleving? Nou ja, 10% van, van twee is in ieder geval een 2,2. Ja, dan denk ik van nou, dat is een verbetering dan heb je, uh, heb je in ieder geval je eerste resultaat binnengehaald. En je krijgt niet een beweging uh, voor elkaar als je enige uh, cijfers daarop zet. En um, dat lijkt een kleine verbetering. Maar dat betekent dat heel veel mensen in die wijk... een hele grote sprong gemaakt moeten hebben om dat gemiddelde ook omhoog te krijgen. Gaat een gezondheidsmakelaar de levensverwachting hier verhogen? De levensverwachting verhogen, dat moeten de mensen zelf doen door hun eigen levensstijl. En ik denk dat uh, de gezondheidsmakelaar in het oplopen met de wijk uh, daar heel veel toe kan bijdragen. Overgewicht, depressie, armoede. Zoveel elementen bepalen of je je gelukkig en gezond voelt. En daarmee zelfs uiteindelijk hoe lang je leeft. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de aanblik van een achterstandswijk. Ga dan maar aanstaan als gezondheidsmakelaar. Het laatste woord is dan ook aan Annette Straver. Gaat zij ervoor zorgen dat de mensen langer leven? Nou, Dat langer leven, dat, is wel, dat zijn wel een hele lange termijn. Uh, <laughs> dat, daar kan ik niets over zeggen. Maar ik, ik denk wel dat er mensen zich gezonder gaan voelen. Maarten Bleumers, onze verslaggever op pad dus met gezondheidsmakelaar Annette Straver in Rotterdam. Het Radio Dagboek. Deze week met Arjan Ederveen. Ik ben acteur en programmamaker. En ik heb deze week première van mijn solo-programma Ederveenzaamheid in de Kleine Comedie. Ja, en ook in de pauze gaat die show van Arjan Ederveen min of meer gewoon door. Iedereen mag namelijk op het podium komen om alles te bekijken en ook aan te raken. En zelf verkoopt Ederveen de tekstboekjes. Mensen geurkaarsjes, geurtjes, geurtje. Programmaboekjes. De tekstboekjes zijn 5 Euro Lorio's. Ik heb er één gekocht. Mooi zo. Oh, en heb je je lied ook op, uh, op cd? Nee, ik heb alleen tekstboekjes. Nee, er staat er hierin. De Muziek moet je zelf moet je er zelf bij verzinnen. Ja, maar staat je lied hier wel in? Ja, je lied staat erin. Alles staat erin. Ja. Drie, boekjes, Drie boekjes. Uiteraard voor jezelf. Het zijn 5 euro, hè? Ja, een beetje ja, Alfred. We krijgen toch megakorting? Alfred, ik betaal. Ik ga nog twee boekjes tekenen en dan ga ik even een biertje drinken. Okay, Stuk, ga mee, krijg je een biertje. Een beetje sloom ben ik, hè? Nee, dat ben je helemaal niet in deze real-life radio uitzending. Oh, voor mezelf zo, alsof ik er nee. zelf niet boven hang. Nou, dat is wel zo. Bedoel, alle stukken met het publiek ben je zo. Maar alle stukken die je gewoon moet doen, nou, die zijn dan die zitten nog een beetje onder de maat slordig. Je gaat over de grappen heen, je draait het om. Je, rust, je moet erop vertrouwen. In het begin deed je dat heel goed. Wat je gewoon time het is gewoon verwachten en de volgende dingen. Ding. Dat... Dus je gaat er een beetje over jezelf heen. Het lijkt net alsof je er niet op vertrouwt dat het die, st die stukken tussendoor ook leuk zijn. Oké. Okay. Ja, daar heb je gelijk in. Nou. <laughs> wat lief wat hij dat zegt. Maar uh, oké okay, joh, daarvoor sta je te tri-out ook. Dus probeer dat nou dadelijk in de tweede helft wat je van, Probeer het rustig aan je toe te trekken. Neem de rust. Speel het gewoon, je weet het wel. Ja? ja, ik draai vaak dingen op omdat ik dyslectisch ben. En het erge is dat ik het zelf niet in de gaten heb. Ik hoor het niet. Dus dat is een, dat is een, dat is een probleem. Natuurlijk, het, het, het, het is nu een probleem omdat ik in mijn eentje... Uh, die avond moet doen en moet vullen. En dus soms ja, je, je, je, je, je, je, je, je balans niet, niet goed is en soms een beetje wegzakt. En als je wegzakt, je concentratie wegzakt... en dan, dan glippen de fouten erin. Het is niet goed. De, de regisseur, mensen moeten steeds zeggen van... hé hey, joh, let daarop, let daarop... Soms verwaar ik joker en geurtje ook met elkaar. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele stomme fouten. als ik dan een geurtje bedoel, dan zeg ik joker of joken, en geurtje. Ja, maar goed, het gebeurt. Nee, er zijn geen technieken voor. Het is gewoon iets in mijn hoofd wat niet uh, helemaal uh, kosher is. Zijn de mensen kwaad weggelopen omdat het te artistiek was? <tie> zijn de mensen kwaad weggelopen omdat het te commercieel was? Dag Moes. Hallo. Waarvoor bel je me nou? Nee joh, dat is een ander geweest. Oh, nee, maar het maakt niet uit Moes, is alles goed Ligt je al in bed? Nee hoor. Je moeder is je moeder hè. En ik, eh, ik bel er iedere dag op, ik, heb, moet, natuurlijk voor, ik moet voor de zorgen. Het is zwaar soms als, ja, als, er, als er iets is, of als er weer gevallen is... of uh, als ze depressief is of down is, dan is het natuurlijk heel erg uh, zwaar. Maar het is, het is heel erg duidelijk uh, hoe, we het, hoe we het willen. En zij wil het liefst zo lang mogelijk thuis blijven... en zelfstandig blijven, voor zichzelf zorgen. En Dat doet ze ook. En dat gaat goed. 86 en ze rijdt nog auto. Ja, een gevaar op de weg natuurlijk. Wat heb je gegeten? Koes, macaroni. Wat is lekker? Heerlijk. Ik ben je straks nog even maar even terug. Goed zo. Dank lieverd. Dag. Dag. Dag. Arjan Edeveen in deel 4 van zijn radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. Griekenland is beter af zonder Papandreou. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Dat zometeen. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1. Het NOS -journaal. In Griekenland is het roppel veronder voor de regering van premier Papandreou. Het kabinet komt in spoedzitting bijeen. Nu er steeds meer weerstand komt tegen het referendumvoorstel van Papandreou. Die wil dat de bevolking zich uitspreekt over de Europese reddingsplan... dat vorige week werd opgesteld. Europese regeringsleiders hebben al gezegd dat dat akkoord niet onderhandelbaar is. En ook in Griekenland zelf komt er steeds meer kritiek. De twee Hollandse meesterwerken die in mei werden gestolen... uit het museum in Leerdam zijn terecht. De schilderijen van Frans Hals en Jacob van Ruisdaal werden s'nachts gestolen uit het museum Het Hofje van Mevrouw van Aarden. De politie wil weinig kwijt over de manier waarop de schilderijen... werden teruggevonden. Er zijn vier mannen gearresteerd. Het PVDA Tweede Kamerlid Spekman wil partijvoorzitter worden. Hij is de eerste PVDA die zich kandidaat stelt. De functie komt vrij, omdat de huidige voorzitter Lilian Ploemen in januari opstapt. Spekman houdt zich in de Tweede Kamer bezig met asiel- en integratiebeleid. Als er naast Spekman nog meer kandidaten komen, dan houdt de PVDA een ledenraadpleging. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met een de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat dus die Diemen en Muiderslot, 3 kilometer door een ongeluk. Bij Muiderslot is de reis ook afgesloten. En op de A12 Utrecht naar Arnhem, daar staat bij Arnhem Noord 2 kilometer. En dat komt door een spoedreparatie. En ook daar is de reis ook afgesloten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De positie van de Griekse premier Papandreou wankelt, u hebt het net nog gehoord in het nieuws. Met het uitspreken van de volgende woorden zijn zijn laatste dagen als premier wellicht geteld. Dit is een hogeste <tipune> praxis democratie. Het is een ύψιστη moment patriotisme voor de politieke beslissing. Dus, laten we het woord geven aan het volk en de Even kijken hoor, mijn beste Grieks even inzetten. De burgers moeten of mogen beslissen, laten we het laatste woord aan het volk geven. Zoiets uh, zei hij, Papandreou. Maar toen was hij nog vol, uh, vol lof over zichzelf met name. Uh, u, u hebt net gehoord in het nieuws, hè? Uh, Griekenland uh, het kabinet is in spoedzitting bijeen. De BBC meldt al dat Papandreou er de brui aan geeft. Uh, als dat inderdaad zo is, dan zoeken we contact met uh, NOS-correspondent Connie Keysen daar in Griekenland. En dan horen we dat. Uh, maar goed, dat voorstel dus voor dat referendum uh, om het nieuwe steunpakket van de eurozone... Aan dat referendum te onderwerpen. Dat kon rekenen op felle kritiek in binnen- en buitenland. En was het dus verstandig van Papandreou om zonder steun van zijn eigen achterban te onderzoeken of er bij de bevolking wel voldoende draagvlak is? Of is dat een grote misser waar hij zo snel mogelijk op moet worden afgerekend? Ik ga erover praten met Sophie In het Veld van D66, want dat hebben we afgesproken: In het Veld. <lacht> in het Veld, in het Veld. Ja. Sophie. Sophie. Ja. Uh, welkom. Uh, we beginnen in het standpunt altijd met uh, drie keuzes. Daar uh, mag alleen maar een ja of nee op komen. Hier komen ze. Ik heb met die arme pap Papandreou te doen. Um, in, een beetje wel, in politieke zin, ja. Ja, dus. Um, bij D66 weten we als geen ander... dat het woord referendum nogal heftige reacties oproept. <laughs> ja. claimt onterecht de hoofdrol in deze Griekse tragedie. Ja. Goed, dat is duidelijk dan de stelling. Griekenland is beter af zonder Papandreou. En als u daar nou ook mee eens bent, of mee oneens als luisteraar, sms dat dan naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doet het dan met hekje standpunt. En mevrouw In het Veld, um, die stelling ook maar even voor u natuurlijk. Griekenland is beter af zonder Papandreou, eens of oneens? Um... Oneens, uh, omdat allereerst ik denk dat in dit stadium... Uh, we helemaal geen discussie moeten hebben over de poppetjes. Ik denk dat het nu echt uh, alle hens aan dek is... Uh, en de tweede reden dat ik het er niet mee eens ben... is wat, wat iedereen in alle kritiek uh, over het hoofd lijkt te zien... is dat hij eigenlijk voorstander is van de bezuinigingen die wij ook willen. Hè? Hij wil die maatregelen, harde maatregelen, pijnlijke maatregelen doorvoeren. Alleen, hij kreeg niet voldoende steun, nog van de oppositie... en ook niet uh, helemaal van zijn eigen partij. Dus uh, wat hij nu gedaan heeft, dat referendum uitroepen... Um, was strategisch misschien geen goede zet. Maar hij kon ook niet heel veel anders meer. Uh, en dit is dus eigenlijk jammer... dat we in zekere zin uh, uh, een bondgenoot verliezen. Aan de andere kant, als... Met of zonder hem er nu een regering van nationale eenheid gaat komen die zich vol achter die bezuinigingsmaatregelen stelt, uh, dan heeft hij toch indirect uh, bereikt wat hij moest bereiken. Nou, maar het klinkt een beetje van: uh, het is toch wel onze pap Andreo. Het is niet ja, zo'n goede nee, pap Andreo, maar het is wel onze pap Andreo. Nou, het, het is niet mijn pap Andreo, helemaal niet. <laughs> het is ook niet van mijn partij. Maar op dit moment. Nee, maar ik bedoel, uh, is, u, u zegt, u ja, u zegt, u zegt ik bedoel, want het is met die, met die dictators ook wel eens gezegd: van ja, uh, ja, het is allemaal niet zo leuk wat die Mubarak heeft gedaan, maar goed, we weet in ieder geval wat we aan hem hebben en hij zit er. Uh, nou, en, dus uh, is... het, ik vind de vergelijking... Nee, niet nee. een, beetje, een beetje scheef. Maar nee, maar het, gaat, het gaat mij erom dat, dat u zegt eigenlijk van... Uh, we weten aan, van hem wat we aan hem hebben... en hij zit er en, en hij is dus juist voor het hele herstelplan. Uh, Papandreou wil in, in wezen... ook wat wij in Nederland in ja. en in andere Europese landen willen... namelijk dat de Grieken die maatregelen doorvoeren. Ja. Alleen, hij kreeg daarvoor... veel te weinig steun. He, de oppositie, laten we dat niet vergeten... Uh, de, de christendemocratische oppositie... heeft vanaf het begin... alle maatregelen... Uh, gesaboteerd eigenlijk. Die wilden nooit uh, verantwoordelijkheid nemen voor die bezuinigingen. Dat is dus, die hebben daar gewoon een partijpolitiek spelletje van gemaakt. En ik hoop dat nu hè, met Papandreou, of misschien zonder hem als hij gaat aftreden en door een ander wordt opgevolgd, dat de christen-democraten zich nu aansluiten bij een kabinet van nationale eenheid uh, en mm. het landsbelang en het Europees belang even boven partijpolitieke nou, belangen stellen. Maar goed, als ze nu, uh, laten we zeggen, in het voortraject al niet erg uh, voor waren, de, de, de, de christen-democraten daar dan moeten we dat straks maar afwachten, of dat dan ja, als, als, ja. als die de premier moeten leveren of die het dan beter aan gaat pakken. Ja, nou, het is dus al heel lang de gaan leveren, maar um, uh, nee, ik denk dat ze dat zijn nu echt. He, de christendemocraten moeten daar echt nu hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Overigens, vind ik dat dat voor alle landen geldt, niet alleen voor Griekenland, want ik zie dat er in heel veel landen ook in Nederland toch de neiging is om partijpolitieke spelletjes te spelen uh, hiermee, en dat is leuk voor, uh, he, voor de thuisbühne, maar op dit moment gaat het even over zaken die mm. veel belangrijker zijn voor de toekomst van ons allemaal. Ja, toch even naar dat referendum, want daar begon het eigenlijk allemaal mee. We dachten met, die, met dat overleg van die 17 landen... ...van nou, uh, je kunt er van alles van vinden, dat akkoord wat daar uitgekomen is... ...maar er is in ieder geval iets... Er wordt wat in gang gezet. Ja. Uh, we zijn nog geen twee weken verder. Meneer Papandreou kondigt een referendum aan. Dat ja, was toch niet wat, heel handig? Wat, wat denk ik verkeerd is begrepen, is dat veel mensen, he, veel media hebben het ook geïnterpreteerd alsof hij met dat referendum onder die bezuinigingsmaatregelen uit zou willen komen. En het is precies andersom. Hij zocht uh, steun van de bevolking om die maatregelen door te voeren, omdat hij van de oppositie en van een aantal dissidenten in zijn eigen uh, partij die steun niet kreeg. Hij, hij zat echt heel erg klem. Uh, en ook een volgende regering die zal dus uh, de steun moeten zoeken... om die maatregelen door te voeren. Maar dat had hij dan toch veel beter eerder kunnen doen... voordat hij naar dat overleg ging. En, en, en dan had hij ook kunnen zeggen, nou, mijn, mijn ja, achterban, kijk... mijn land vindt dit. Ja, ik kan niet helemaal bekijken wat er daar intern allemaal gebeurd is. Maar hij had natuurlijk een hele magere meerderheid... van 153 zetels van de 300... waarbij er ook voortdurend uh, mensen in zijn eigen partij waren... Hè, dus in die, in die flinterdunne meerderheid... Uh, die voortdurend maar dreigden met de stekker eruit te trekken... Uh, nou ja, en je ziet wat daarvan komt. Dus mm. ik denk dat het echt... De, de Het is belangrijk om het hoofd koel cool te houden op dit moment. Uh, de eurozone trilt op zijn grondvesten. En het is nu belangrijk... dat we even over die partijpolitieke schaduw heen springen... Mm. en zorgen dat we die eurozone weer op koers krijgen. En, en dat zegt u dus ook tegen de andere Europese leiders... want die zijn ja. uh, hoogst van... ja, ze zijn gewoon boos. Ja, nou, kijk, ik, vind, ik, ik heb me eerlijk gezegd wel een beetje geërgerd... aan, uh, aan het nogal scherpe commentaar van, uh, van Sarkozy. Uh, hij gooit olie op het vuur. Terwijl je zou zeggen... Uh, hij heeft ook genoeg problemen in eigen land... om zich uh, druk over te maken. Want ook Frankrijk, uh, net als een aantal andere landen... Uh, daarvan kan je nu nu al zien aankomen dat die in grote uh, schuldenproblemen gaan komen. Hè. Die moeten dringend bijvoorbeeld hun pensioensysteem hervormen. Mm -hmm. als ik meneer Sarkozy was, dan zou ik me vooral daarop concentreren... en niet op het bekritiseren van anderen. We hadden hier gisteren Erik Smit, dat is de financieel economische journalist... Hè, follow the Money is hierbij betrokken. En die zei ook al, ik begrijp alle verontwaardiging niet... want Papandreou André heeft dit in de zomer ook al gezegd dat hij dit ging doen. Dus iedereen heeft blijkbaar zitten slapen? Ja, nou ja, goed. Kijk maar, er, er gebeuren op dit moment... Uh, dingen gaan zo verschrikkelijk snel. En wat vanmorgen nog nieuws was, is nu alweer achterhaald. Dus uh, ja, goed, daar kunnen we op terugkijken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat iedereen zich nu ten volle realiseert... hoe de eurozone erbij staat. En dat het allerbelangrijkste wat we moeten doen... Hè, dat zit niet in de details van, van uh, de, de schuldsanering. Dat zit in het herstel van het vertrouwen in de eurozone. In onszelf, maar ook het vertrouwen wat wij de rest van de wereld moeten geven... Want als jij nu een belegger bent, denk je dan, hè, als je mag kiezen... ik ga mijn geld steken in Europa of in China of India. Nou ja, daar hoef je niet heel lang over na te denken. Dus wat het allerbelangrijkste is, is dat wij als Europa... aan de rest van de wereld laten zien, wij zijn in staat om besluiten te nemen. Wij zijn in staat om moeilijke maatregelen te nemen. Wij zijn in staat uh, om verantwoordelijkheid te nemen voor die eurozone als geheel. Mm. En om onze eigen zaakjes op te knappen. En op die manier kan je vertrouwen herstellen ja. naar buiten toe. Ja, maar dat is dan wel heel snel nodig, want dat... dat ja. Die besluitvaardigheid ja. die is al heel, heel maar, lang maar, sir, ver te zoeken. We hebben het, dit is niet iets wat, wat ons overkomt. We zijn er zelf bij. En een probleem is natuurlijk wel dat toen we die eurozone opzetten... Hè, 10, 12 jaar geleden... Toen zaten deze zwakheden zaten al in het systeem. Hè. We hadden eigenlijk geen mogelijkheden om eurozondaars echt aan te pakken. Nou, Griekenland is, een, is een, een kleine eurozondaar. Maar er waren ook grote eurozondaars. Eh, Duitsland en Frankrijk. Ja. Eh, en Nederland in, in hun kielzocht die heeft Duitsland altijd gesteund. En Duitsland en Frankrijk wilden helemaal geen pols. Kijkers. Dus dat is de zwakheid uh, van het systeem. En ja, daar hebben we wel met z'n allen bij gezeten. Heel veel mensen hebben er destijds al voor gewaarschuwd. Maar ja, economisch ging het goed. Bomen groeiden tot in de hemel. Dus niemand maakte zich eigenlijk zorgen. En wat er nu gebeurt, is dat de zwaktes van dat systeem worden blootgelegd. En ik hoop toch van harte uh, dat we dat nu stevig aan gaan pakken. Um... Als de, de, ja, dat referendum, daar moeten we nu eens maar afwachten of dat er nu komt. Of Pap Andreo er nog is. Uh, w, maar dan, bedoel, als, als, w, w, waar zeggen ze eigenlijk ja of nee tegen dan? Dat is toch ook nog even, wat is de vraag eigenlijk nou, in dat referendum? ja, dat is, dat is nog helemaal niet bekend. Maar kijk, ik denk, ik kan niet in Pap Andreo's hoofd kijken... en hij belt mij doorgaans ook niet om te vragen of dit allemaal een goed idee is natuurlijk. Uh, maar ik denk, mijn inschatting is, dat... Uh, als die een referendum uitschreef, dan moest de oppositie zich daar wel achter scharen. Die moet dan wel campagne gaan voeren voor die bezuinigingsmaatregelen. Terwijl ze dat nu eigenlijk helemaal niet willen. Maar ja, dat, ze hadden het niet kunnen maken om tegen bezuinigingsmaatregelen... Maar wat was de vraag dan aan de Grieken van blijven we, blijven we in, dat, in die eurogemeenschap... of zijn we voor dit pakket aan maatregelen? Dat nou, tof, ik, ik, denk, dan. De, ik weet niet precies wat de vraag geweest zou zijn... maar uiteindelijk, laten we zeggen, hoe de vraag ook geformuleerd zou zijn... de onderliggende vraag zou altijd geweest zijn. Willen we in de euro blijven? Want stel dat de Grieken de bezuinigingen afwijzen... dan is het wel einde oefening. Hè? Dan, is het, dan is de deur gewoon dicht. Dat vindt u ook wel? Nou ja, dat is dan gewoon een feit. Dat kan je vinden of niet, dat is dan gewoon een feit. Hmm. Um, even naar, uh, naar Sarkozy en Merkel. U hebt uh, sarkozy en al even aangenoemd. Uh, ja, die, die hebben nog geprobeerd hem ervan te overtuigen, Papandreou, om dat referendum toch vooral niet te doen. Uh, ik, Rutte zag ik ook een uitspraak doen daarover. Um, ja, je kunt ook aan de andere kant zeggen: van het is toch ook uh, het recht van iemand om, om, om naar je volk terug te gaan en zeggen: van uh, dat nou, is toch democratie, ook? Ja, nou ja, kijk, ik kan me herinneren dat in, in recente weken en maanden dat andere landen, hè, denk aan Slowakije. Um, uh, ook dreigde met een, met een veto. En toen riep iedereen, dat is democratie, dat moet mogen. Uh, uh, he, en de Grieken hebben hetzelfde recht. Het probleem zit hem ook niet zozeer in wel of niet een referendum. Het probleem zit hem erin dat wij in Europa alleen maar kunnen besluiten met veto's. Dat elk land met een veto een besluit kan tegenhouden. Dat is het grote probleem. En als je crisismanagement wil bedrijven, zoals nu nodig is... dan kan dat niet als elk land maar, dat kan tegenhouden. Nou ja, dat gebeurt toch in feite nu ook niet? De Merkel en Sarkozy ja. maken toch de diensten? Uit. Ik bedoel, ja. er, is, er is een soort topje vooraf, vooraf aan die G20... en ja, Nederland is niet nou, eens uitgenodigd. En het, het, het, het punt is, hè, zoals D66 uh, zegt, we willen een, een, een sterk Europa, een federaal Europa... waar niet Merkel en Sarkozy de dienst uitmaken maar waarin we met z'n allen besluiten in de openbaarheid... op een transparante en democratische manier... Wat vindt u er eigenlijk van, dat dat nu even zo... Want, want dan zitten uh, Italië zit er geloof ik bij, Spanje weer ja. wel. Uh, maar Nederland dan ja, niet. Nee, maar dat is... Nee, natuurlijk, uh, ik hou helemaal niet van dat soort uh, uh, onderrondjes. Kijk, iedereen mag met iedereen gaan lunchen. Dat kan je ze niet verbieden. Maar de besluitvorming uh, moet gewoon plaatsvinden. Uh, hè, daar moeten alle landen bij betrokken zijn. Uh, en daar moet ook bijvoorbeeld in het Europees parlement stemt Ook iedereen mee ga je ook niet bepaalde mensen uitsluiten. Maar ja, het feit dat een paar landen, en Merkel en Sarkozy, uh, eigenlijk een beetje voor de rest kunnen bepalen wat er gebeurt. Ja, Dat is wel inherent aan het systeem van nationale veto's. Daar moeten we dus ook van af. Ja. En, en je ziet ook in hun, in, in hun soms in beton gegoten uh, nou ja, visie van. Griekenland moeten vooral blij blijven en we moeten het met z'n allen goed doen. Daar zie je echt enorme scheuren ontstaan nu. Ze zeggen allebei eigenlijk al van. Uh, nou ja. Uh, dit, dit is nog net een stapje van het, van het punt dat we ze maar over de afgrond duwen. Jonker uh, van Luxemburg, de premier, die heeft uh, ook uh, gezegd van. Uh, nou, uh, Griekenland moet niet meer tegen elke prijs in de eurozone blijven. Dat horen we eerder ja, nooit van ik kijk, dit soort mannen. Ik, ik kijk, of Griekenland in de eurozone moet blijven... ik vind het eerlijk gezegd uh, een vraag die op dit moment uh, de, de, niet zo relevant is. En de vraag is ook meer politiek dan economisch. He, want twee jaar geleden, toen dit allemaal begon had misschien Griekenland wel failliet kunnen gaan... en uit de eurozone stappen met veel minder schade. Nu is de schade veel groter, omdat we het al zo lang laten uh, aanslepen. Uh, maar de vraag is ook politiek, want het is wel een teken van zwakte. Want als wij er als Europa niet in slagen... om onze eigen eurozone goed te besturen... en om dat bestuur ook toe te rusten voor de 21e eeuw... Uh, dan is dus het uittreden van Griekenland versterkt niet de eurozone... maar verzwakt de eurozone. Mm. Dus daar moeten we helemaal niet blij mee zijn. En, en Obama gaat ons redden, begrijp ik. Uh, die heeft gezegd, de G20 gaat het wel even oplossen. Gelooft u daarin? Ja, nou ja, goed. Volgens mij heeft Obama ook thuis genoeg problemen. Want gek, <laughs> nou ja, om even aan te geven. Ja. He, want de Verenigde Staten, die hebben een groter schuldenprobleem dan Europa. Hebben een zwakkere economie dan Europa. En toch heeft de wereld meer ver vertrouwen in de Verenigde Staten. Waarom? Omdat die niet met zo'n raar systeem van veto's zitten als ja. wij. Ja. He, dus dat, uh, maar ik denk dat er, dat er één ding wel uh, belangrijk is. Is dat Europa nu wel voor de keuze staat. He, wij staan met z'n allen. Wij Europeaan voor de keuze. Willen wij dat Europa relevant blijft in de wereld... dan zullen we nu de keuze moeten maken voor die sprong vooruit voor een sterk Europa. Ja. Uh, we gaan zo meteen naar de belles. Ik zag, jongens, mag ik dat, dat bericht van de A&P nog even terugzien? Uh, ik begrijp dat de chefstaf, Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, de chefstaf Regina Vardzeli van uh, Papandreou... die heeft uh, een communiqué uitgegeven. Uh, Grieks premier Papandreou is niet afgetreden... en is ook niet van plan om dat te doen. Dat is het laatste nieuws daar vandaan. Maar dat halen we dus van de persbureaus. Onze correspondenten van de NOS die houden dat daar ook in de gaten. Mocht het nieuws vanuit het Griekse zijn... dan gaan we daar zeker plaats voor maken in deze uitzending. Nu eerst naar de bellers. U blijft meeluisteren naar de reacties. Griekenland is beter af zonder pap Andreeu. Dat is onze stelling. Daar is nu, zie ik, ruim duizend keer op gestemd. 49% is het eens. 51% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag. Uh, ja, ik spreekt met Annies. Uh, ik ben het niet mee eens. Ik denk dat het geen oplossing biedt. voor als Papandreou weg is. Uh, uh, uh, ik denk dat er van deze crisis. door de Europese gemeenschap ook geleerd moet worden. Uh, ik denk dat je bij uh, de hulp. uit het Europees Steunfonds. als voorwaarde moet stellen. dat er dan een regering van nationale eenheid. of een zakenkabinet. Uh, ge, uh, geconstrueerd wordt uh, ja. door die landen die een probleem hebben. Want uh, naar Griekenland, wie is aan de beurt? Italië, ja. Spanje? U zegt politici kunnen dat niet meer zelf, want die hebben te veel met hun achterban te maken. Dus die kunnen geen moeilijke beslissingen nemen. Nou nee, uh, je hebt altijd met belangen te maken. En als je een, een regering hebt van nationale eenheid, dan kan er niet zo gauw iemand uit de band springen. Ja. Of bij een zakenkabinet. Ja. Dan moet iedereen daar zitten. Zeg nog even, Annies, is dat een Griekse naam? Nee. Oh, had gekund, hè? Het is een Indonesische. Molux Indonesische achternaam. Oké. Voornaam. Het is bijna. Nee, het is al etenstijd geweest. Anders zou ik zeggen, slam het uh, Bedankt, hè? Uh, maar er moet ook een evaluatie komen. Ja, ja, oké. Okay. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag is prima, de heer Moemen. Hallo. Dag. Ja, ik... ik... Ik vind niet dat hij uh, uh, weg moet gaan. Ik vind juist dat de politici zoals Merkel en Sarkozy... Uh, dat die gewoon het volk uh, in Europa voor de gek houden. Uh, want het is niet alleen een probleem in Griekenland... maar zelfs Nederland heeft een mega staatsschuld van 409 miljard euro. Mm -hmm. uh, dat, dat, wat, wat betekent dat iedere Nederlander per persoon, per huishouden... Ne? dus gewoon per persoon... 26.000 euro schuld heeft. Ja. Dus een gezin uit vier personen heeft een schuld van 104.000 euro. Is zo, maar oh. er zijn afspraken gemaakt dus die beruchte 3%. En daar vallen wij volgens mij nog steeds onder als Nederland Nee, ja, We zitten daar boven inmiddels. Oh, we zitten nu alweer boven. Ja, Ik hou het ook ja. niet elke dag bij. Maar goed, uh, maar goed er zijn landen waar, het, waar dat allemaal nog veel erger is natuurlijk. Dus bedoel, dit kabinet doet er volgens mij alles aan... Oh, he, met al die bezuinigingen die aangekondigd zijn en die ons allen raken... om uh, de boel toch ja. binnen de regels te houden. Ja, nou, binnen de regels, maar wat dit, wat dit uh, uh, kabinet doet is zeg maar alle lasten gelegd uh, bij de belastingbetaler en niet bij de daadwerkelijke uh, bozoeners. En dat zijn de banken en de multinationals. Ja, ja, ja. De multinationals hebben een belastingparadijs in Nederland, zal de belastingbetaler straks ja. die zult lasten gaat krijgen. Even terug naar die stelling, Griekenland is beter af zonder Papandreou? Nee, Griekenland is beter af zonder Sarkozy en Merkel. Goed, dank u wel. zelf, goeiemiddag. Uh, Mark Dingermans, goeiemiddag. Zeg het maar. Nou, eh, ik ben het gedeeltelijk met die stelling eens in die zin dat eh, het zou op korte termijn goed zijn dat Papandreou eh, er niet meer was. Dan kunnen er in ieder geval beslissingen genomen worden, want dat is natuurlijk goed voor Europa sowieso. Maar, he, da, maar, dat, is, die, maar dat is natuurlijk ook. voor is, die Grieken zelf natuurlijk, hè, want uh, moet je voorstellen dat je je straks op een Griekse bank hebt staan in euro's en dat wordt straks draagmis. Dus ja. die ellende is niet te overzien. Maar u zegt er kan of, iemand straks de beslissing nemen, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Want er moet eerst maar eens iemand anders komen en, en dat gaat natuurlijk ook weer heel veel tijd duren. Oké, okay, maar als je een, een, een kabinet van nationale eenheid hebt, dan uh, ja. ik denk ik dat we dan heel gauw over zijn dat ze niet zonder, uh, zonder die te kunnen. Maar uh, ja, de man, Papandreou kan zijn verantwoordelijkheid denk ik niet, wilt hij niet meer hij niemand te dragen. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want dat is natuurlijk een hele, hele cruciale beslissing die je moet gaan nemen. Ja. Uh, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Inge uit Hengelo. Kan ik het zeggen? Ja, zeg maar Inge. Oké, okay. uh, ik ben het helemaal oneens met de stelling. Ik vind Papandreo is precies wat de Grieken nodig hebben. En hij zal het in het verleden wel zijn fout hebben gemaakt, maar desondanks. Maar je ziet, en dat is, blijkt ook uit het feit dat hij dat referendum heeft uitgeschreven... dat hij staat voor zijn volk. De mensen uh, zijn helemaal niet eens met de bezuinigingen. Ze staken en ze rellen op straat. En hij heeft ze middels het referendum een stem willen geven. Beter dan dat ze de boel afbreken in hun stad... Dus uh, Pap Andreou is, uh, is goed voor zijn, voor zijn mensen en uh, maar hij is misschien niet zo goed voor Merkel en Sarkozy een beetje een dwarsligger. Nou, ja. Dat is dan jammer voor ja, Merkel ja. en Sarkozy. U zit meer op de hoek of op, op, op de kant van Papandreou. Dank u wel. Stand.nl. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ik spreek met uh, Karel Hendricks. Ik ben het oneens met die stelling, uh, meneer van der Berg. En waarom? Omdat ik vind dat Pap Andreou moet blijven. Uh, en volgens mij is het referendum ook in dat tijd uh, is bedoeld om uh, een anarchistische staat in Griekenland te voorkomen. Ja, leg eens uit. Uh, nou, uh, met die demonstraties nu, en uh, die er nu, nu gaande zijn... Uh, dat wil hij voorkomen in de toekomst. Hij wil een uh, flinke ruggenstreun uh, hebben ja. voor, zijn, voor zijn beleid. Uh, dat heeft hij ook hard nodig... En ik vind dat wij als Europeanen hem daar ook best eens een keer in mogen steunen ja. in plaats van afbreken, Want ja. daar zijn we nu mee bezig. En dat vind ik jammer. Want uh, dit land en Europa verdient om één te blijven. En daar moeten we met z'n allen voor zorgen. Dank u voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben oneens met uw stelling. Oh, ik vind dat het uh, absoluut geen zin heeft. Eigenlijk moeten de rechtse politie het, het veld ruimen. Uh, en ik vind dat uh, Europa zich moet bundelen. Anders, uh, want die kaarten in de hele wereld worden goed geschud en herdeeld. En als Europa zich niet bundelt, dan krijgt Europa de slechtste kaarten. En dan lopen we achteraan, zegt u. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Ik ben met die referendum helemaal eens. Laat de mensen maar eens uitzoeken met elkaar. Ik vind, uh, ze, ze, ze, ze knallen daar de boel allemaal maar een stuk. En als dan mee hij weg is, dan komen de resten aan de beurt. En die, die kunnen weer in hun grote jachten varen mm -hmm. En de gewone man die heeft het nou al zo zwaar. Mm -hmm. Dus ik vind, hij kijkt naar zijn mensen. En daar, daar ben ik voor. Dank u wel. Stampen.nl. goedemiddag. Baarda Rotterdam. Griekenland is niet goed af zonder Papandreou, maar zonder euro. Net zo goed als dat voor alle volken geldt. Want dan kan Griekenland ook met zijn eigen goedkope munt op zijn eigen manier verder. En dan kan het land zich redden. En dat geldt voor alle volkeren. De euro is tegen het beter weten in doorgevoerd. En dat is een historische vergissing. Want voor de euro was bijvoorbeeld Nederland welvarend. En nu zijn er miljarden en miljarden tekort. Ja, maar tegelijkertijd hoor ik altijd dat wij geloof ik 300 miljard euro verdienen aan, aan uh, onze handel met het buitenland ja. uh, via de euro. Dus. Uh, nou zegt u dat dat hoort u, maar dat is nooit aangetoond. Dat oh. zijn babbeltrucs. Nou ja, ik hoor dat van allerlei politici, maar dan gaan ja. we zo maar aan, aan mevrouw Intveld ja. vragen. Ja. U zegt eigenlijk van uh, eigenlijk zouden ze moeten besluiten allemaal om hun eigen munten weer terug Juist, te nemen. Ja, precies. Dat da zou moeten. Doe dank u top. wel. Stampen.nl, Goedemiddag. Ja, Dag. goedemiddag. Met Wim. Hi. Bim. Ja, ik, ja, mijn vorige spreker haalt dat gras voor mijn voeten weg. Want je bent het met de, de vorige spreker met, eens, met die euro. Ik bedoel, wij, die hebben we ook door onze slot gedrukt gedru gedru gekregen door de, de heer Zalm. Hè. En uh, daar, daar is ook niet om gevraagd. En, uh, goed, ik kan een lange paal kort maken. Ja, u, wilt u wilt ook gewoon op... weer de gulden. U wilt gewoon weer de gulden. Nou, buiten, buiten dat. Ik, uh, we waren daar sterk in. En, uh, en het feit, uh, nu hebben we het, uh, de, die, uh, die Fransman en Duitse... die beslissen nu ook voor Europa wat ze wel en niet doen. Ik bedoel, uh, we hebben gewoon het nakijken met, met die twee landen. En, uh, en ik, uh, ik weet nog wel... Uh, J.P. Balken zat bij de, bij de eurotop. Maar ik weet niet of onze, uh, meneer Rutte onze zogenaamde liberaal nou, ja. dat wel uh, gaat doen. Ja. U, u valt af en toe een beetje weg, dus voorzichtig. Want ik zo te horen onderweg, en hij sprak daarom niet helemaal duidelijk in zijn, uh, in zijn telefoon. Maar het eerste deel was duidelijk te verstaan, namelijk uh, terug naar de gulden. En die meneer daarvoor zei dat ook, uh, mevrouw in het veld. Nou ja, kijk, ik kan de, de frustratie heel goed begrijpen. Ik denk niet dat terug naar de gulden... Uh, een, een, een, het is, ja goed, het is altijd een optie, maar het is geen goede optie. Uiteindelijk zijn we toch beter af met een sterke eurozone. Maar wat natuurlijk wel zo is, hè, wat ik net ook al zei... we hebben die eurozone opgezet met een paar ingebouwde zwakheden, weeffouten. Die moeten we nu echt dringend herstellen. We betalen nu de prijs voor het feit dat we destijds niet de moed hadden... om die eurozone meteen uh, een sterk Europees bestuur te geven om een eigen politieke dus, zone er ook van te het maken? Het is door een politieke zone. Dat is wat door D66 daarbij. wil. Maar u hoort ook ja. eens daarover zeggen, nee, van, ja. he, hoe minder, hoe beter. Nee, ik denk, ik denk dat je... Uh, kijk, als je iets doet, dan moet je het goed doen. Of je moet het niet doen. Uh, D66 is voorstander van een sterk Europa. En we zijn nu heel erg met onszelf bezig. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld. Hè, China, India, Brazilië. Er zijn landen die zijn economisch enorm in opkomst. Maar ook politiek. Ik bedoel, wie had tien jaar geleden kunnen denken... dat wij nu de Chinezen om hulp vragen ja. in de eurozone? Ja. Dus, dus de wereld verandert. En dan sta je toch sterker met een, ja. een verenigd Europa. Dus wat die meneer zei, de kaarten worden geschud... en we moeten uitkijken dat wij als Europa niet achter aankomen nou ja, en, en de slechte kaarten dat, krijgen. Dat zei, dat zei hè, ik weet niet meer wie het... een van de, van de inbellers, die zei van... Uh, juist nu moeten we inderdaad... samenkomen, onze krachten bundelen... Uh, en zorgen dat je een sterk Europa hebt. En dat is, geen, dat is, dat is niet afschrikwekkend. Dat, is, hè, dat garandeert onze welvaart. Dat garandeert onze veiligheid. Ja. Dat garandeert onze vrijheid. Nog even, want een van de eerste bellers... en dat waren ook meer mensen die ja. dat zeiden... Uh, eigenlijk opvallen dat heel veel mensen zeggen... nou, ik ben het oneens met de stelling. Die pap André hoeft helemaal niet zo nodig weg. Maar men pleit voor en dat zei u eigenlijk ook al, een, een zakenkabinet... Ja. die een beetje zonder die achterban die de hele tijd in hun nek um, zit te heigen... Nou, nee, kunnen... ik, vind, ik vind dat je een achterban, dat is het draagvlak van je bevolking. Hè? Dus en ik, mijn politici ik vind... vinden dat moeilijk, om, als het, als het echt moeilijk wordt... om dan die beslissing te nemen. Ja, nou ja, maar daarom, ik denk dat een van de dingen... die we op dit moment het allerhardste nodig hebben... is politieke moed en politieke wil. Uh, en je hebt ook dat draagvlak van die bevolking nodig... dus ik vind niet dat je die, dat je die uit moet vlakken. Maar ik vind wel, wat heel, twee heel verstandige dingen werden gezegd. Allereerst, de Europese leiders die moeten nu gewoon morele steun geven... aan Papandreou of wie ook de leider van Griekenland wordt... Uh, en, en niet alleen maar een publiekelijk afbranden. Want dat is leuk voor de thuisbühne, mm. uh, maar dat helpt niet. En iets anders wat, wat ik hoorde en wat me ook wel raakt, is... Kijk, uh, de gewone Griek, ik zal maar zeggen de Griekse Henk en Ingrid... Uh, die kunnen hier niks aan doen. Nee. Die zijn niet verantwoordelijk voor, uh, voor fraude geweest... en voor, uh, uh, het, voor de cijfers die niet klopten. Uh, maar die worden zo ontzettend hard geraakt. Uh, het doet echt echt heel erg pijn. Ja. He? En ik, als ik dan hoor in welke termen... er over die mensen wordt gesproken... Uh, dan denk ik van... stel je nou voor dat je zulke, zulke... pijnlijke hervormingen moet ondergaan... en je krijgt ook nog eens een keer een trap na... van je mede-Europeanen. Dus ik vond het heel goed om te horen... dat nou. een aantal van de inbellers zeiden... we mogen wel eens wat meer solidariteit... met de gewone ja. Griekse man in de straat betonen. U bedankt voor uw bijdrage aan NL Sofie in het veld. Uh, Europa had voor D66. Uh, nog even de gegevens. 1100 mensen nu bijna... 47% eens met de stelling, 53% oneens. Laatste nieuws uit Griekenland is er niet echt. Er zijn wat wisselende berichten. De BBC meldt dus dat Papandreou mogelijk gaat opstappen. Er wordt weer tegengesproken door een, een, een kabinetchef. En de ECB heeft de rente wel verlaagd uh, na 1,25%. Dat is dan ook nog wel weer zo. Elsbeth, ja, één onderwerp snel even. Marge van Praag met een boek over haar vader en over haar oom. Goed, en Griekenland natuurlijk. Ja. En, en de reportage in de vijfde dag vanavond, toch? Oké, okay, we gaan het allemaal horen, zometeen na twee. Ik wens u een prettige donderdag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag Hoogleraar Louise Fresco over het duurzaam voeden van 7 miljard mensen. Columniste Hanna Bergvoets als gastrecensent, Margriet van der Linden en Alberto Stegenman in het journalistenpanel...